De picknick van de schildpadden Er waren eens drie schildpadden die Jan, Jaap en Joris heten. Op een dag zeiden ze tegen elkaar dat het wel leuk zou zijn om eens te gaan picknicken. Ze besloten dat ze de picknick zouden houden in het bos dat aan het eind van de weg moest liggen. Daarna begonnen ze alles in te pakken. Ze deden appels, tomaten, sla, boterhammen allerlei andere lekkere dingen en een fles limonade in hun picknickmanden. En omdat schildpadden alles heel langzaam doen... duurde het drie maanden voordat alles was ingepakt. Toen gingen ze op weg. Ze liepen en liepen en na ongeveer een half jaar... hadden ze ongeveer de helft van de afstand afgelegd. Nadat ze een poosje hadden uitgerust, gingen ze weer op weg. En na nog een half jaar kwamen ze in het bos aan. Ze pakten de picknickmanden uit, legden een kleed op de grond en zetten daar al het eten en de fles limonade op. En toen merkte ze dat ze de flesopener hadden vergeten. Jan, Jaap en Joris keken elkaar aan. Iemand zal een flesopener moeten halen, zei Jan. Ik zou alleen voor de boterhammen en de tomaten zorgen, zei Jaap. Goed, dan ga ik wel, zei Joris. Maar hij vertrouwde Jan en Jaap niet. Ze zouden intussen alles kunnen opeten. Daarom zei hij, ik moet dat hele eind teruglopen. Ik zal het zo vlug mogelijk doen... Maar dan moeten jullie beloven niet met eten te beginnen voordat ik terug ben. Dat beloven we, zeiden Jan en Jaap. Als we gaan eten, willen we er toch ook wat bij drinken. Joris keerde zich om en Jan en Jaap keken hem na en zagen hem achter een struik verdwijnen. Ze wachten en wachten. Er ging een jaar voorbij en ze begonnen honger te krijgen. Maar ze hadden beloofd niet met eten te beginnen voordat Joris terug zou zijn. Er ging nog een jaar voorbij en toen hielden ze het bijna niet meer uit. Denk je dat we alvast één boterham zouden kunnen nemen? vroeg Japan Jan. Joris kan toch ieder ogenblik terugkomen. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen doen, zei Jan. Ze pakten een boterham en net toen ze wilden gaan eten... kwam Joris van achter de struik tevoorschijn. Hij zei... Ik wist wel dat jullie toch zouden gaan eten. Het is maar goed dat ik hier ben blijven kijken en niet helemaal teruggegaan ben om die flesopener te halen.